Het verhaal van het ganzenmeisje Er was eens een koning van een groot land die overleed Zijn koningin en dochter bleven achter En er was ook een goede vee die erg gesteld was op de prinses Zij hielp haar moeder over haar te waken Toen ze opgroeide werd ze uitgehuwelijkd aan een prins die ver weg woonde toen de tijd kwam dat ze ging trouwen, maakte ze zich klaar voor de reis naar het land van de prins. De moeder pakte al de juwelen en kleren voor haar dochter. Nu mijn lief kind, neem deze juwelen en edelstenen met je mee en wees gelukkig met je prins. En daar ging een vrouwelijke bediende mee en gaf haar in de bruid haar handen. En ieder had een eigen paard voor de reis. Nu was het paard van de prinses een cadeau van de vee. En het heette Falada en het kon praten. Oh wacht, ik heb nog iets anders voor je. De vee pakte een schaar en knipte een lok van haar haar af. Zorg ervoor, mijn lief kind. Het is een bedeltje dat wel eens nuttig voor je kan zijn onderweg. De prinses nam afscheid van haar moeder en peettante de vee... ...en vertrok met haar hulp en haar paard Valada. Ze reisden vele uren. De prinses had dorst en ze vroeg aan haar hulp. Kun je me wat water geven, lieve meid? Als je dorstig bent, mijn lieve prinses... ...ga dan zelf van je paard af en ga liggen en drink uit het water. Ik ben niet je bediende. De verbaasde prinses ging van haar paard af... ...en boog over het water in de beek om te drinken. Plotseling zei de magische lok tegen haar. Arme prinses, als je moeder dit zou weten, dan zou haar hart spreken. Maar de koningsdochter was bescheiden, zei niks en ging weer op haar paard zitten. Na nog meer uren reizen had ze weer dorst. Toen ze weer bij een beekje met water kwamen, zei ze tegen haar hulp. Kun je me wat water geven, lieve meid? Zoals ik al zei. Pak het lekker zelf. En weer ging de prinses zelf van haar paard af... en boog over het water in de beek en dronk. En toen zei de haarlok... Als je moeder dit zou weten, het zou haar hart breken. De hulp is niet gehoorzaam. Maar wees voorzichtig, prinses. Buig niet te veel. Oh, ik val in het water. De haarlok viel uit haar zak en dreef weg in het water. Toen zei de hulp... <laughs> nu ben je zwak en machteloos. Vanaf nu geef ik de bevelen en moet je mij gehoorzamen. Nu doe je jurk uit en geef het aan mij en jij zult de mijne dragen. Ik ben nu de prinses. En als je dit ook maar aan iemand vertelt, zul je spijt krijgen. De hulp droeg de jurk van de prinses en reed op haar paard Valada en de echte bruid reed op het slechte paard. Ze kwamen eindelijk aan bij het koninklijk paleis. De prins kwam om ze te ontmoeten en nam de hulp mee als zijn aankomende bruid. Welkom in mijn paleis, mijn liefste prinses. Ik ben zo blij om hier te zijn. Wie is dit meisje? Ze is mijn hulp. Ze is nu mijn reisgezel. Maar ik moet haar niet. Ik vroeg me af, uh, prins... Of je misschien wat werk voor haar had? Nou, ik heb geen werk voor haar. Maar ik heb een kleine jongen genaamd Kurtken, wie de ganzen kan hoeden. Ze mag hem ermee helpen. Oh, en prins, ik heb nog een verzoek voor je. Alsjeblieft, doe het paard weg waarop ik hier naartoe reed. Ik viel bijna op de weg, dankzij hem. In feite weet de hulp dat Valada, het paard, kan praten en dat het kon vertellen hoe ze met de echte prinses omgaat. Ze kreeg haar zin en het trouwe Valada werd om het leven gebracht. Toen de echte prinses het hoorde, moest ze huilen... en smeekte de man om het hoofd van Valada... tegen een grote donkere poort van de stad vast te maken... waar ze elke ochtend en avond langs kwam. Zo kon ze hem nog af en toe zien. Zoals je wil, kind en hij maakte het hoofd vast boven de donkere poort. Vroeg in de volgende ochtend, toen zij en Kurtke naar buiten door de poort gingen, zei ze brouwvol. Valada, Valada, daar hang je. Bruid, bruid, daar ga je. Helaas, helaas, als je moeder het zou weten. Treurig, treurig, ze zou het afkeuren. Toen gingen ze de stad uit om de ganzen op te drijven. En wanneer ze bij het weiland kwam, ging ze zitten op een bank. Ze deed haar haren los, die allemaal van puur zilver waren. Toen Kurtken het zag schitteren in de zon, kwam hij eraan rennen... en zou wat haren hebben losgetrokken, maar ze huilde. Blaas, wind, blaas. Blaas Kurtkens hoed weg. Blaas, wind, blaas. Laat hem de hoed vangen. Over de heuvels, dalen en stenen, weggeblazen ermee, zodat de zilverlokken allemaal gekamd en gekruld zijn. Toen kwam er een wind, zo sterk dat het hoed afblies en wegvlog het over de heuvels. En hij moest omdraaien en erachteraan rennen. Tegen de tijd dat hij terugkwam, was de prinses klaar met het kammen en krullen van haar haar en had het weer veilig weggestopt. Hij was erg boos en chagrijnig en wilde niet tegen haar praten. Ze keken naar de ganzen totdat het donker werd s'avonds en keerde toen huiswaarts. Hetzelfde gebeurde de volgende twee dagen en op een avond... Kurtken ging naar de oude koning en klaagde. Ik kan dat vreemde meisje me niet meer met die ganzen laten helpen. In plaats dat ze iets goeds doet, doet ze niks anders dan de hele dag mij uitdagen. Kurtken, ik weet dat je niet het hele verhaal vertelt. Vertel me wat er is gebeurd, of... Toen zorgde de koning dat hij vertelde wat er gebeurd was. En Kurtken ging door met vertellen wat er gebeurd was. Hmm, ga jij door met je werk. Ik ga het uitzoeken. Toen het ochtend werd, had de koning zich verstopt achter de donkere poort... en hoorde hoe de prinses sprak met Falada en hoe Falada antwoordde. Toen ging hij naar het veld en verstopte zichzelf in een bosje aan de kant van het weiland. Al snel zag hij met zijn eigen ogen hoe ze haar haar losdeed en hoe het glitterde in de zon. En toen hoorde hij haar zeggen... Blaas, wind, blaas! Blaas Kirtkens hoed weg! Blaas, wind, blaas. Laat hem de hoed vangen over de heuvels, dalen en stenen. Weggeblazen ermee. Totdat de zilverlokken allemaal gekamd en gekruld zijn. En snel kwam er een stormige wind en nam Kurtkens hoed mee. Kurtken rende erachteraan. Terwijl het meisje haar haar kamde en krulde. De oude koning zag dit allemaal gebeuren. Dus keerde hij naar huis zonder gezien te worden. En toen het kleine ganzenmeisje thuis kwam in de avond, ontbood de koning haar. En vroeg waarom ze dit deed. Maar ze baste uit in tranen. Ik kan het jou of wie dan ook niet vertellen. Of ik verlies mijn leven. Maar de oude koning smeekte zo hard dat ze geen rust had voordat ze hem het hele verhaal had verteld. Vanaf het begin tot het eind, woord voor woord. En het was erg goed voor haar dat ze dit had gedaan. Jou zal geen kwaad worden aangedaan, mijn liefde prinses. Ik zal al het onrecht teniet niet doen. Nu wil ik dat je je kleedt zoals een prinses dat zou doen. Terwijl ze dat deed, staarde de koning vol verwondering naar haar. Ze was zo mooi. Toen ontbood hij zijn zoon. Hij vertelde hem dat hij een valse bruid had. Dat ze maar het hulpje van de prinses was terwijl de echte bruid hier stond. Zij is je echte bruid, mijn zoon. Dan moet ik erg gelukkig zijn, vader. En de jonge prins verheugde zich toen hij haar schoonheid zag... en hoorde hoe zachtmoedig en geduldig ze was geweest... en zonder iets tegen de netbruid te zeggen... vroeg de koning om een groot feest klaar te maken voor iedereen aan zijn hof. Vanavond vieren we de waarheid en straffen we de leugen. De bruidegom zat bovenaan, met de nepprinses aan de ene kant en de echte prinses aan de andere kant. Maar niemand herkende haar terug, omdat haar schoonheid behoorlijk verblinderd was. Ze leek totaal niet op het kleine ganzenmeisje, nu ze haar geweldige jurk aan had. Hoe durft ze? Toen ze hadden gegeten en gedronken en erg vrolijk waren, stond de oude koning op en vroeg om aandacht. Vanavond zal ik jullie allen een verhaal vertellen. Luister allemaal goed. En zo begon hij en vertelde het hele verhaal van de prinses, alsof dat het verhaal was wat hij ooit had gehoord. En toen vroeg hij aan de echte hulp wat ze dacht dat met iemand die zich zo gedroeg gedaan moest worden. Wat zou jij doen met zo'n leugenaar? Niks goeds. Ze zou voor eeuwig de gevangenis in moeten. Dat zou ze zeker. En omdat jij jezelf veroordeeld hebt, zo zal het gebeuren. De hulp werd gestraft naar haar eigen woorden. En toen de jonge koning getrouwd was met zijn echte vrouw... regeerde ze over het koninkrijk in vrede en met geluk in hun levens... De goede vee kwam langs om ze te bezoeken en gaf ze de trouwe Valara het leven terug.